Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De schade door storm Junis loopt in de honderden miljoenen. Dat verwachten verzekeraars. Ze denken dat het over het vorige recordbedrag uit 2018 heen gaat. Toen was er voor 436 miljoen euro schade. Ze krijgen nog steeds meldingen binnen en zijn nog aan het rekenen. Meestal gaat het dan om afgewaaide dakpannen, schade door omgevallen bomen, omgewaaide schuttingen en kapotte zonnepanelen. De nasleep van storm Junis is pittig. Op de wegen is het nog steeds uitkijken en op het spoor rijden de treinen van NS vrijwel niet. Zoals hier op Utrecht Centraal. Rijdt die? Uh, nee, rijdt niet. Nee, nee. Waar moet je heen? Ik moet naar Amersfoort. Oh, dat is niet zo heel uh, ver weg. bus nu. En duurt echt niet meer dan een uur bij dan nu. En normaal? Uh, een kwartiertje. Nou, succes! Volgens mij moet je een beetje hol om je bus te halen of niet? Nee, ik heb nog gemist volgens mij. Ik heb nog gemist! Rondvliegende dakpannen, rondslingerende zonnepanelen. Onze daken hebben het zwaar te verduren gehad met Junies. In een complex waar studenten en wonen. statushouders wonen in Amsterdam vlogen delen van het dak eraf. Bij één woning was het zelfs zo erg dat een deel van het dak een woning doorboorde. Bewoners moesten hun huis uit. De dakpannen, het ging echt als een soort golf uh, heen en weer. En het ging ook op een gegeven moment. was één stuk los en het andere stuk nog niet. Dus als de wind weer stil lag, ging liggen, dan hoorde ik het weer naar beneden vallen. En uh, het ging ook echt wel een beetje heen en weer het gebouw. De woningcorporatie is bezig het dak te herstellen. Dan blijven we even bij daken. Het is namelijk nog niet duidelijk of ADO Den Haag de komende wedstrijden in het eigen stadion kan voetballen. De brandweer heeft langer nodig om de schade te onderzoeken die ontstond door de storm. Een deel van het dak waaide namelijk kapot. Pas later deze week weten ze meer over de schade. Vrijdag moeten ze tegen Telstar. En in Schalkwijk bij Utrecht is een visser uit drijfzand geveerd. Hij was met zijn hengel dicht bij het water gaan zitten, maar zakte weg. De brandweer kon hem op tijd naar boven trekken voordat het levensgevaarlijk werd. De visser is niet gewond geraakt. Heb ik het weer nog? Het is grijs, een graad of acht. Vanavond valt er vrijwel overal flink wat regen. En morgen wordt het weer onstuimig met regen en flink wat wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 Lekker zo'n uh, plaat aan de begin van het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. De John Jet en de Black hearts and I love rock and roll, en zo so is het maar net. Het uh, derde uur alweer uh, op het tijd vliegt uh, voorbij. En uh, gelukkig uh, even niet al te veel winter vandaag, maar uh, toch wel een beetje donker weer is het. Dus... Uh, ja. ja, jij zei ook van uh, morgen wordt het ook weer een stuk slechter, ook uh, wat betreft het uh, weer. Maar in de derde uur, wat gaan we daarin allemaal nog doen? Nou, in verband met de uh, voetbal hebben we de zaak een beetje omgegooid. Uh, terwijl u naar het nieuws luisterde, we hebben we even werkoverleg gehad. Uh, over een tweetal platen gaan we weer live schakelen met de uh, voetbal: uh, wel met Arsenal tegen SV Zandvoort. Jan van der Lee is daar voor ons aanwezig en uh, we verlieten hem in een tussenstand van 2-2. Twee, twee, twee goals in een uh, in live uitzending. Hè? En, dat ging lekker vlot. Ja, die nemen we nog even mee. Ja, die nemen we nog even mee. Uh, dus dat is uh, rond de klok van kwart over vier. Dus Pit Report komt wat later. Uh, uit, uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. En zo dus langs mijn hand beginnen uh, de messen weer te worden geslepen. Meneer Hamilton heeft de kennen gegeven dat hij weer terugkomt. leeft hij weer. Ja, ja, ja. Naar de stilte en waarom hij dan uh, zo stil is geweest. Nou, dat allemaal tijdens Pit Report. Iets na half vijf hebben we dan het dier van de week. En die luistert naar de naam Luc... En het gedicht van de dag staat geprogrammeerd rond de klok van kwart voor vijf. En het is weer een ouderwetse tranentrekker zoals u van ons gewend bent. En uh, de titel is uh, het is voorbij. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee? Studio Tolweg 10A. En wij hebben de nieuwe single van Clean Bandits...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 Dat ook Cleen Bandit weer een uh, nieuwe single heeft. Je hoorde, everything but you. Zodanlijk gaan we gaan weer naar uh, Amsterdam toe, naar Sportpark de Schinkel. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Uh, Arsenal tegen SV Zandvoort. 2 tegen 2 op scorebord. En uh, ja, we gaan er vooruit. Die wedstrijd wel met uh, winst gaan afsluiten vandaag. Nou ja, of dat allemaal gaat lukken, dat horen we zo dadelijk van uh, Jan van der Leden. Maar eerst gaan we nog een heerlijke gauw houden voor je draaien op deze zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Dusty nog een keer met uh, haar single in private. De single van Dusty Springfield en In Private. Voor de laatste keer vandaag gaan we live schakelen met Amsterdam. met Jan van der Leden. De wedstrijd van vandaag: Arsenal tegen SV Zandvoort. Staan we voor, Jan? We staan voor, Rob. Kijk! Heeft, uh, twee... Yes! Goed ja. Het is een spannend. Uh, Arsenal is nog een aardig offensief bezig. En wij verloren uh, in de 60 e minuut Karsten Vries met een blessure. Nou, daar kwam uh, de Jesse voor terug, dat was ook lekker as. Uh, en Assam, die naar, de, naar het middenveld. En zojuist is uh, but gewisseld voor uh, Sadi. En dat was vlak na dat but, in combinatie met Nacho Christine, met zijn linkerbeentje 2-3 maakte. Dus dat wel heel lekker. Oké, okay, ja maar dat zijn wel... Het is wel, de, is het wel een uh, behoorlijk officie van dat uh, Arsenal. Maar ja, we moeten nog uh, een minuut of tien spelen. Dus uh, alles wordt wat feller, het gaat wat harder. En wat spannender. Ja, nou ja, nog uh, tien uh, spannende minuten dan uh, daar uh, in, in Amsterdam. Laten we hopen dat we, dat we het wel in het doel uh, van ons schoonhouden op dit ja. moment. Verder. Ja, ik hoop het ook. Ja, het ook. want uh, ja, mooi, uh, met een winst naar huis gaan en Zandvoort uh, weer terug gaan, dat zou wel heel lekker zijn. Jan, ja. uh, jij blijft dat uh, in ieder geval voor ons uh, volgen. Ja. Ik heb toch wel even als er wat gebeurt. Dat, uh, dat wou ik uh, net aan je vragen. Van laat het ja. ons even weten als er nog wat gebeurt. En anders gaan we over een minuut of tien uh, gewoon uh, inderdaad een borrel nemen op uh, de wies van uh, SV Zandvoort. Ja, maar die borrel nemen we toch wel. Dus... Ja, dat is ook weer zo. <laughs> daar, daar heb jij weer een punt. <laughs> Oké, okay, Jan, dankjewel hè. En uh, spreken we je volgende week weer? Oké. Okay. Oké, okay, tot dan. Tot <laughs> dan. Hoi. ground. Niet de uh, black box, maar de uh, red box. Je hoorde, inderdaad uh, de single uit de jaren tachtig. Dat was voor uh, Amerika. Voordat we aan de pit report gaan beginnen... nog even een uh, berichtje van de veiligheidsregio uh, Kennemerland. En dan gaat het natuurlijk over uh, storm Eunice. Uh, Want uh, gisteren tussen twee uur s middags en twaalf uur in de nacht... is er bij de meldkamer uh, de meeste meldingen binnengekomen over de storm Eunice... In deze periode kregen ze 369 uh, meldingen. Nou ja, uiteindelijk is nog steeds het uh, verzoek van... bel alleen uh, de noodlijnen als je ook echt nood hebt. En uh, is het iets minder belangrijk uh, wachten met bellen... of uh, los het op een andere manier op. Want nog steeds, en jij, jij gaf het ook al een beetje aan... we zijn er allemaal nog niet vanaf... nog steeds komen er heel veel uh, belletjes uh, binnen ook uh, omtrent... Uh, de afgelo inmiddels afgelopen storm Eunice. Uh, dus 369 meldingen bij de veiligheidsregio Kennemerland. ZFM Race Radio Pit Report, Pit Report En van de VRK gaan we naar uh, de GP oftewel uh, inderdaad de Pit Reports. Meneer Hamilton onder ons bekend als Lewis Hamilton zegt vol vertrouwen en goede moed te beginnen aan zijn 16e Formule 1 seizoen. Nou dat is toch goed nieuws? De 16e. Dat is goed nieuws.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 Hamilton ging een tijdje offline en genoot naar eigen zeggen van de tijd met zijn familie. De zevenvoudig wereldkampioen dacht in Abu Dhabi geschiedenis te schrijven, maar werd in de laatste ronde, zoals we allen weten, ingehaald door onze Max, nadat de safety car eerder dan verwacht naar binnen werd gehaald. Autosport via uh, Federatie via kondigde afgelopen donderdag een veranderde structuur aan wat betreft de wedstrijdleiding. Ook is Michael Masi vertrokken als racedirecteur. Hamilton reageert erop. Het is goed om te zien dat de FIA stappen zet. Nu moeten we nog zien of de veranderingen er daadwerkelijk komen en dat de regels op de juiste manier worden nageleefd. We kunnen het verleden niet veranderen. We, we moeten er alleen voor zorgen dat, nooit, dat dit nooit meer kan gebeuren in de sport, dat dit niemand meer overkomt. Ja, ik zou dat ook zeggen, maar... En dat Mercedes dat zegt, hè, die hebben zoveel voordeel uh, gehad... en uh, positieve ja. uitspraken voor uh, hun team, uh, zeg maar. Dat ja, uh, ja zouden beter uh, geen... Uh... Maar om dan Masi weg te sturen, dat, geeft dus de, de, dat zou dus aan moeten geven... dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen. En dat heeft hij in principe niet. Dat heeft Want, hij dus, ook niet. Nee. Omdat in omdat de, de, de eerste instantie mochten die achterblijvers niet inhalen... omdat de baan nog niet vrij was na nou, dat ongeluk... En toen was, die safety, toen was de, de, de, de, alles opgeruimd en weg. En toen konden dus de achterblijvers voorbij de pacecar... zodat uh, Max achter Hamilton terechtkwam. En zo hoort en dan, het. Een normale he? beslissing. Zo hoort het. Maar nou, de, de fout is natuurlijk gewoon bij Mercedes... dat ze niet uh, voor een pitstop uh, de pits ja. in gereden zijn. Klopt.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 Verstappens teamgenoot Sergio Perez kroop in Engeland... eveneens achter, voor het eerst achter het stuur van de 2022-auto. Red Bull hield de filmdag uh, uh, geheim en verspreidde ook geen beelden. Tijdens de presentatie van de RB18 op 9 februari jongstleden... hield het topteam de kaarten ook tegen de borst wat de gloednieuwe auto betreft. De eerste officiële testdag, en schrijft u dat maar vast op in uw agenda... volgt op 23 februari in Barcelona... Daar wordt drie dagen test achter gesloten deuren. Maar media zijn wel welkom. Van 10 tot en met 12 maart volgen nog eens drie testdagen in Bahrein. Dat, dan is er wel publiek welkom en de sessies worden ook live uitgezonden. Tot zover. Hoorde ik nou dat de media welkom is? Nou, Albert-Jan, heb jij volgende week <laughs> wat, wat te doen? Dan uh, gaan niet, we er even uh, heen. Niet, niet, hier, niet in Barcelona, maar wel in Bahrein. Ja, Bahrein zullen ze ook wel. Nee, in. in, in Barcelona zal natuurlijk ook wel pers zijn. Of schrijvende pers. Maar in Bahrein mogen wij er ook bij. Oké, okay, nou goed. We gaan vast boeken, ja, toch? Wij gaan vast boeken. Helemaal goed. Dankjewel voor deze pit reports. En uh, wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Ja, terug in de tijd met deze Paspoogie en Soep. Wat je swing on a star. Dat was uh, Spoogie en Sue in uh, Swinging on the Stars. So dadelijk het uh, dier van de week. Dan is nog even deze zingel van uh, Milky Chance. I am attracted to you, like the sun. To the moon and I feel sweep when I touch your skin. Take yourself into the wide open space and leave. There is strict area, so that, that you can see how we explode like the lights of the dark. And how we go like it will never be the truth of a mind forget so let me tell you what i know if i can you know i try i never want to leave the bubble we've made but recreate mm, you're my baby and your sweet sweet heart makes me shake. Ja, een beetje vreemde uitvoering uh, in één keer, maar we gaan het nog een keer proberen hoor. Milky Chance en de Stolen Dance is hier.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 Deze single van uh, Milky Chance weer is op de Sanford's Radio met de Stolen Dennis. Het is uh, tijd voor het uh, dier van de week. Ja, en het is uh, 54 kilo uh, schoon aan de haak. En, zo. En hij heet Luc. Wij moeten moet door het aantal kilo's niet, niet van de wijs laten brengen. Nu weet u meteen wie ik ben, maar ik zal nog meer over mezelf vertellen. Ik ben een boerboel. Boerboel, zo staat het recht. Van vier jaar jong.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 telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl want ook onze Luc van 54 kilo verdient een thuis. 54 kilo schoon aan de haken. Ga voor Luc of andere leuke dieren na het Kennen met Dieren Thuis aan de straat nummer 5. I'm oh. sorry. Dat was de single van Windjammer en Tossing en Turning. Ja, we gaan nog eventjes kijken naar de Olympische Spelen. Ja, had wat over Sven Kramer, vraag je? Of, uh... Ja, nou ja, ik, ik zit er naar al die herhalingen te kijken. Ja? Maar uh, ja, ik bedoel, het is natuurlijk een groot schaatser en uh, geweldig. Maar ja, op, de, op die laatste uh, sprint, massa-sprint, uh, kon hij op een gegeven moment toch, toch net niet meekomen. Maar het is wel een het, was het waren zijn laatste rondjes. Ja, zijn allerlaatste rondjes. Een en, ico en, uh, icoon die stopt. Klopt, ja. En uh, iedereen wuste natuurlijk ook, hè. Maar ja, Die maar heeft ja. nog wat meegenomen naar huis, wou je zeggen. <laughs> ja. Die loopt krom. Van het geld of nee. ook van de medailles? Van de, van de plakken. Nou, die, die plakken levert trouwens ook geld op, hè? Ja, dat is ook zo. Dus uh, wat dat betreft... Uh, nee. Alleen ze vroeg het aan uh, dat uh, meisje van de skeleton. Uh, vroeger. van... Uh, ja, dat levert toch ook nog geld op? Ze zegt, ja, ik geloof het wel, maar ik heb geen idee hoeveel. <lacht> nee, maar dat is nou mooi. Hij zegt, nee, laat je verrassen, zegt uh, die presentator. Uh, je weet het ja. maar nooit, hè? Nee, het waren weer uh, prachtige spelen. Morgen om één uur dan de officiële uh, slotceremonie. nou die kunnen we mooi meenemen in uitzending morgen die dan... nemen we nog even mee die nemen we nog eventjes mee <lacht> en uh, nee wat dat betreft uh, een afscheid van uh, in ieder geval uh, ja van Sven Kramer en uh, Irene Bust maar bij Irene Bust weet je het nooit hè nee is het uh, nee dat is uh, ook zo dat zal het, uh, dan wel stoppen dinsdag mogen de, de medaillewinnaars naar de koning en de koningin dus daar zijn ook wel mooie plaatjes geschoten gaan worden en dan uh, is het ook een eind aan deze Olympische Spelen in China. Dus uh, wat dat betreft... Oh ja, nog even. Uh, ik heb ijshockey gekeken. Slowakije uh, tegen... Uh, Zweden. Zweden. Slowakije, dat ging, ging om de bronzen medaille. En uh, die is naar Slowakije gegaan. En morgenochtend om vijf uur moet ik alweer op... Want dan is het tijd voor de finale in het uh, ijshockey. Jongen, jongen. Ja, wat dat betreft ben je ook blij als het weer voorbij is. Ja. Natuurlijk, dan krijgen we weer een beetje rust, alvert uh, dan. Ja, dan komt weer, het ritme weer wat normaler. Wat de afgelopen twee jaar trouwens al niet meer normaal is. Uh, nee, jongen, nee, nee, ook, nee, dat is nee, dan zo. Dan komt er weer wat regelmatig. Nee, er kwam net een bericht van de gemeente binnen dat uh, café De Kliksbaan uh, aan de Haltestraat op last van de burgemeester uh, is gesloten. Want burgemeester David Molenburg sluit per direct voor de rest van dit hele weekend café de Kliksbaan aan de Haltestraat. Vrijdagavond ontstaat, ontstond daar namelijk een vechtpartij, zowel in als buiten het café. De burgemeester nam die besluit vanwege ernstige verstoring van de openbare orde. Begin volgende week zal een gesprek gaan uh, volgen met de Uitbater. En dan uh, wordt de verdere situatie besproken. En ook uh, besproken van uh, hoe nu verder of ze weer open mogen. En uh, onder welke voorwaarden. Dus tot zover dit laatste bericht over Café De Kliksbaan. Dit weekend dus op last van de burgemeester gesloten. Wij gaan op naar het gedicht van de dag. En dat doen we deze van uh, Nick Kursjo. Een plaat gaan draaien hè? I won't let the sun go down on me Als het in één keer uh, behoorlijk aan het uh, regen is uh, Hier in uh, Nou ja, Wel leuk om hem uh, weer eens uh, terug te horen De single van Nick Kershaw En inderdaad I won't let the sun go down on me Het gedicht Het is voorbij Ach Het is voorbij Voorgoed voorbij Jij ging zomaar weg Weg van mij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 Soms, soms ben ik zo moe, dan geef ik toe aan al het verdriet dat ik van binnen voel. Ik pak de telefoon en hoor je stem. Ik wil zeggen dat ik het ben, maar weet niet hoe. Ik pak mijn leven op zonder jou. Dat betekent niet dat ik niet van je hou, want als ik aan jou denk, dan wil ik bij je zijn... Ik hoop alleen maar dat de pijn, de pijn verdwijnt. Ach, het is voorbij, voor goed voorbij. Jij ging zomaar weg.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 Witte. De...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 Eigenlijk is dit een, een, een, een zondagplaat, hè? Van uh, geen zin om naar mijn werk te gaan en ja, geen zin om op, het, het op te verzoek, staan. Het was een verzoekje dan doe je dat en weet je wat voor reactie je krijgt? Nou, dit is de verkeerde. Wat, wat dit is de verkeerde? Ja, een andere uitvoering. had. Ik andere doen. uitvoering, Jeetje, ja, je nou, min Ja, Het is nou, ook nooit is goed, goed, hè? Dit met met is origineel. Uh, het is ook nooit goed met die luisteraars ons, hè Fred? Nee, nooit nee, hè. <laughs> zeg jij het of zeg ik het? Nou ja, ik zeg niks. Ik zeg jij maar, uh, zeg jij maar gewoon. Jij hebt zo'n mooie stem. Zeg het even. Nee, nee nou, niet doen. Nee. Dat nee, nee. Nee, Durven we insturen. niet meer. Blijf verzoekjes insturen. Ja, ja. ja Blijf gewoon, zoeken gewoon zoeken in doorgaan insturen, hoor. Nee. Ja. Ja. Ook al hebben we er geen zin in om door te gaan. De, we gaan toch door. We gaan He? toch door. Ja. Nee. Wat zometeen uh, entertainment for you. Leuk dat je er weer bent. Ja. Ondanks te regen. Ook jij, uh, ja, Belinda. Uh, dus, ja, ja, ja, ja. Wat een, wat een weer hè, buiten. Het is een beetje. Het is een geweest. Ja, het is een beetje stormachtig, ja. Jeetje, Mineetje. Ja. Heb jij er ook nog last van gehad? Uh, nee, want ik zat wel gewoon op de weg, maar uh, ja, uh, oh. ja, ik heb er weinig last van. Iedereen dan. zegt dat je thuis moet blijven, of niet op de weg moet, ja. dus je gaat de weg uh, op. Nee, ik heb gewoon gewerkt, uh, ja, ja, ja. ik ben ja. op de weg geweest. En ja. Dus uh, de werk, uh, dan moet je, je de weg op, ja. Ja, ja. ja het is niet anders. Nee. Nee, dus dat ging gewoon door. Nou ja, gelukkig heb je het uh, overleefd. Ja, we zijn heel gebleven. Want er zijn uh, heel veel bomen omgewaaid en ja, dergelijke. Uh, he? dus, uh, helaas ook er uh, uh, zijn er wat, uh, wat mensen te bedreigen die er niet meer bij zijn. Ja. Uh, doordat er een boom uh, op uh, het dak is gevallen. Ellen Mieke van Molen, heb je dat gezien in Amsterdam? Nee. Die reed met haar, uh, haar mini, zwarte mini had ze. En uh, mensen waren aan het filmen dat een boom het uh, bijna begaf. En die begaf het ook toen ze aan het filmen waren... Vanuit een, een, een ja, hoog een gebouw. Stukje... En toen, toen heeft ze net nog... Die boom heeft net nog de achterkant van die, bomen, of ja. van die auto meegepakt. Ja, ik hoorde zoiets, ja. ja en daar zat Ellen Mieke van Molen in, zeg maar. Dus, ja, maar wat ik die nou, is wel altijd... met schrik vrijgekomen. Ze wat? zegt, ik ben blij dat ik altijd veel te hard rij, <laughs> Waar ja. ik eigenlijk niet zo hard rij. rijden. Anders was ik er niet, niet meer geweest. Ja, dat, zo kan je het ja, ook wat, bekijken natuurlijk. Ja, ja, wat me wel verbaast is, is dat iemand uh, toch nog een poging neemt om op de fiets te stappen. Dat vind ik altijd wel van, van maar goed. Ja, en iemand ging met de, met de babywagen ging, ging ze even een rondje ja. maken. Ja. Die babywagen die ging er in één keer vandoor. Dat, ja. dat, dat schiet ja. ook niet op natuurlijk. Nee, wel, ja, de auto van mijn buurman ook. Want die had er waarschijnlijk eens de versnelling staan. Die ging er ook langzaam vandoor. Dus. Oh, uh, oké. Okay. <laughs> nou ja, Junis heeft weer een flink huis gehouden. Maar jij gaat ja. ook zometeen weer uh, ja, huishouden zou ik zeggen. Ja, uh, we, gaan, uh, natuurlijk, uh, we hebben hier een, een gast aanwezig in de studio. Belinda Vermeer. Dat uh, La Familia, uh, Holland Cat Talent, uh, dat zeggen allemaal genoeg, denk ik. Ja, zeker. En uh, ja, geboren ook in Haarlem natuurlijk. Dus hier naast de deur. En we gaan nog eventjes bellen met uh, Arjan Vaneman. En zijn nieuwe single heet Dus Lach Naar Mij. En Bas Hartman gaan we bellen. En hebben het over maakt me niets meer uit. Het maakt me helemaal niks meer, <laughs> uit. Me niets meer oh, uit. Dat is wat voor gedicht. Maar wat gaat, wat, uh, wat gaat Barbara. Uh, waar ga je met Barbara over? Belinda. Belinda, Belinda, Belinda bedoel je. Dat <laughs> uh, ga je niet. Begint met een B en dan moet ik. wel... Ja. Ja, sorry, dus, uh, sorry. <laughs> sorry, sorry. We <laughs> weten wie je bedoelt. Albert uh, Dat <laughs> was 40 <30 laughs> jaar geleden. <laughs> <laughs> ja, dat, ja, dat heb ja, je nou, wel over. We dan ja. gaan we weer terug ja. naar 2011 geloof ik. Ja, ja. ja. Ja, en uh, zij heeft uh, natuurlijk ook een, een single uitgebracht. Ik leef weer door jou. Kijk, Daar dat zijn het betere hebben. berichten. Dat dan is dan heel de... iets anders dan de titel van het gedicht van deze ja. dag. Want het is voorbij. Het is voorbij. Haar nummer geeft weer moed. Ja, ja, uh, ja en dat maakt me niets meer uit. <lacht> nee, maakt mij ook niks uit. Je, je, ook gaat, niet. je gaat er een gezellige boel van maken, Fred. Hoe is het? Versoekjes. Ja, www.zfmartiesten.nl Zfmartiesten.nl voor de verzoekplaten. Ja, wij zijn er morgen weer. Meneer Vos? Ja, tussen twee en vijf. Oké, okay, ik maar, zeg. Het wordt slecht weer, dus het regent nu hard. Dus ik zou de ramen niet gaan uh, lappen. Nee, ja, ja, Echt is nee. dat. Zeker niet. Het heeft geen enkele zin. We zit er morgen weer. Veel hier. plezier, Fred. Ja, en uh, wij zijn uh, morgen weer. Tot dan, dag. Doei, doei. Some things in love Take a really might you mind.